Wat over is van de republiek, leeft eerder bij de gratie van wat de vijand liet liggen, dan door eigen veerkracht of verdediging. Het volk van Holland kan in deze bijzondere groepen verdeeld worden. Huisluiden of boeren, wij bebouwen het land. Matrozen en schippers, wij zijn op het water. Kooplui en winkeliers, wij zijn in de stad. Renteniers. Wij leven in de stad van al onze renten en inkomsten. Edelen en officieren in dienst van het leger. De boeren zijn dom, bot van verstand. Wij bebouwen het land. Die men bijgevolg niet met harde, maar met zachte en zoete woorden moet bejegenen. Wij bebouwen het land. Ze schijnen eenvoudig en oprecht te wezen als ze niet te dicht bij de steden wonen. Wij bebouwen het land. Ik vroeg aan een vrouw eens wat moeskruid. Dat is vijf stuivers. Hier, zijn er tien. Dan krijgt gij er vijf terug. Ik begeer dat gij die houdt. Wat? Zijn je gek? Dat heb ik Hans niet nodig. Ze voeden zich het meest met moeskruiden, wortelen en melk. En hierom, gis ik, zijn ze niet zo sterk en fris van leden, maar grof van lichaam. Matrozen en schippers, wij zijn op het water. De matrozen zijn eenvoudig, maar een rauwer slag volk. Ze zijn stuurs en ongemanier. Met vrouwtjes van de lichte aard raken zij op het wild. Ze moeten weder op de vaart als het geld al is verspild. Ik heb het schip verbinden, binnen de stok toe vervouwd. Nou ben ik immer van binnen, bezet met den de houd. en vreemd met daar ik op ben vertrouw. Volonder mij te De Zeeuwse meisjes, wat een praat. Die weten ook zeer wel bij nachten dansen langs de straat al met een bootsgezel en maken groot geraas. Rust toe op ons van rust toe met haast, Met een zeiger miljoenen, rode neemt de mast. De bespriet neemt van de groene, de kabels purper vast, zodat de liefste En winkeliers, wij zijn in de stad. De koopluiden en ambachtsluiden zijn meer vluchtig van geest. Hoewel niet zeer schrander om iets te bedenken. Nochtans kunnen zij één ding geweldig namaken. Ja, zodanig dat het het origineel dikwijls overtreft. Wij zijn in de stad. Ze leggen hun kennis en verstand aan om bij de onwetendheid en dwaasheid van andere luiden voordeel te behalen. Wij zijn in de stad. De huisgezinnen die in alle grote steden leven... zijn een volk anders opgevoed en gemanierd dan de koopluiden en winkeliers. Renteniers, Renteniers. wij leven van renten. Hare kinderen worden gemeenlijk ter scholen besteed... en in de hogescholen tot Leiden en Utrecht in alle faculteiten van geleerdheid opgevoed... toch voornamelijk in de rechtsgeleerdheid. Wij leven van renten. Daar deze familieën rijk zijn, worden haar kinderen, nadat haar studieën thuis volbracht zijn, buitenslands gezonden. Wij leven van renten. Alle, de voornaamste ministers en personen, waren van zodanige rijke familieën. Edelen in dienst van het leger. De adel, de laatste groep, is zeer weinig in getal. De meeste geslachten zijn door de langdurige oorlogen met Spanje uitgestorven. In dienst van het loor. Kort gezegd, Holland is een land waar de aarde beter is dan de lucht. Het voordeel meer aanzoek heeft dan de ere. Daar meer gevoel is dan vernuft. En meer rijkdom dan vermaak. Daar men liever door zou reizen dan wonen. Daar men... ...meer aanmerkers dan begerenswaardige dingen zal vinden... ...en meer achtenswaardige dan lievenswaardige personen. Zo bijvoorbeeld hun regenten. Zuinig. Ernstig. die is de Ging de toch wel moeizame kabinetformatie is door de uiterst onduidelijke houding van de heren Wiegel en Andriessen nog verder in het stop gekomen. Zij waren beide trots en moedig, gevonden door haar huil gewid. Haar hart ziet in, in alle spoelen, op nadeel van de oran. Zij met de loove steen te wreken, het dat al sinds heeft gebleken. Door wraakzucht hucht en door nijdige geleden, winden zij het Herdenking in Noord-Ierland hebben de orangistische protestanten talrijke opstootjes en rellen veroorzaakt. Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. ...wijk volledige overgave. Twee miljoen. De brutaalste gezant die zich ooit aan mij vertoonde. Drie miljoen. Voor een vrijwel overwonnen landje. Vier miljoen. De Rijn zijn we al over. De ijzerlinie is gevallen. Christophe van Gallen staat voor Groningen. Wij... Christophe Bernhard von Galen, bischop van Münster met steun van zijn heiligheid Paus Innocentius X, zijn opgerukt op het gebied van de Verenigde Provincies om het katholieke geloof te beschermen tegen het opdringende protestantisme. Vanuit Duitsland hebben wij thans hele gebieden onder ons gezag gebracht en staande voor Groningen eisen wij dat deze stad zich losmaakt uit de Unie en ons vrijwillig erkent. Daarover dienen wij ons eerst te beraden. Hoe? Wat volk is dit? Zijn de Staten-generaal van de Verenigde Nederlanden de hele wereld door niet beroemd? Jazeker, ze zijn het geweest. Maar ze zijn het nu niet meer. Wij laten het niet met ons scherzen. Vaarwel. Breng het geschut in stelling. Vuur! Zij, zijn eminentie, de bisschop van Münster, bondgenoot van ons heilige Franse leger, staat voor Groningen. Namens Johan de Wit vragen wij eerbiediglijk welke eisen zij de majesteit de koning heeft. Ik onderhandel niet voor ik de volledige overwinning en daarmee de macht heb verkregen. Mijn troepen hebben reeds grote delen van de republiek in handen. Ik vraag volledige genoegdoening. Anders zal ik dit moeras opdrogen waarin de Hollandse kikkers zich verstoppen. Ik zal uw gevoelens overbrengen. Utrecht zonder slag of stoot. voor. Naarden, de poorten gaan vanzelf open.